Het is twee uur, Jeroen Chapkema met het NOS-journaal. Pakistan krijgt een lening van ruim 5 miljard euro van het IMF. Het geld dat over een periode van drie jaar wordt uitbetaald... moet het land uit de economische crisis helpen. Een ander doel is dat geld van eerdere leningen terug wordt betaald. Pakistan is het IMF ook nog een paar miljard schuldig. De Pakistanse economie groeide de afgelopen jaren met 3 procent per jaar... maar dat is veel te weinig om de snel groeiende bevolking... van werk en inkomen te voorzien.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 Onder de leiding van de topman kwam het ziekenhuis op de rand van de financiële afgrond terecht. Toen dat in 2011 duidelijk werd, besloten de toezichthouders hem weg te sturen. Ansums was toen een half jaar bestuursvoorzitter. In een eerste versie van het jaarverslag werd een veel lager bedrag genoemd. dat de ziekenhuisbestuurder bij zijn vertrek meekreeg. Het weer het is rustig en overwegend helder. Het koelt vannacht af naar 15 tot 13 graden. Verder kan er wat neven ontstaan of een enkele misbank. Overdag overal snel zonnig. En het blijft droog, het wordt zo'n 24 graden aan zee... en dan het inwaart 26 tot lokaal tegen de 30 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Vara, de nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. pretend I'm free from sorrow Make believe that wrong is right Your wedding day will be tomorrow But there'll be no teardrops tonight Why, oh why should you desert me Are you doing this for Spine? If you only want to hurt me, then there'll be no teardrops tonight. Hebben over oude muziek, dan is dit wel een mooi voorbeeld ervan. Uit 1949 deze countryklanken... met in de hoofdrol Hank Williams. Een goede nacht allemaal welkom bij De Nacht Klinkt Anders, de vara op een radio 1, het muziekprogramma van Radio 1 met muziek van heen en verre en van alle tijden en van alle genres. Country genre, daar begon ik dus mee met deze van Hank Williams. Een zanger die niet zo oud is geworden. Hij overleed aan een overdosis uh, morfine en alcohol. En dat gebeurde in 1953 al, desondanks, niet tegenstaan het fijn. Dat is het wel een country-icoon, deze Hank Williams. There will be no teardrops tonight dus. De nacht hinkt anders de laatste aflevering in de zomerse sferen. Want vanaf volgende week dan hoor je in de nacht hinkt anders weer het leukste. uit speakers met koppen van de afgelopen week. Het programma gaat aanstaande zaterdagmiddag weer van start. Dus deze keer nog gebruik maken van cabaretfragmenten uit een recent dan wel een verre verleden. Ik laat je in ieder geval deze nacht een oud fragment horen van Wim Sommerveld... En iets minder oud, dat is, uh, denk ik zo, in ieder geval, wat ik uh, laat horen van Erik Herfst. Hoewel, dat is ook oud. Het <laughs> is ook heel oud wat ik laat horen. Misschien zelfs ouder dan dat van Wim Zonneveld. Maar goed, dat komen we allemaal uh, straks tegen. Henk Williams had je dus aan het begin. En Frank Turner, dat is dan weer een zanger die springlevend is. Uh, hij stond zelfs op een podium afgelopen avond de Oosterpoort in Groningen the way I tend to be. someone else in a crowded space and it takes me somewhere I cannot quite place I Tend to Be, de Britse zanger. Frank Turner, die afgelopen uh, avond op de planken stond van de Oosterpoort in Groningen. De dag daarvoor stond hij in Nijmegen door een roosje. Frank Turner, Britse zanger, heeft uh, net een nieuw album um, uitgebracht onder de titel Tape Deck Hard. Tape Deck Hard. Het moest eens denken aan een bericht dat ik afgelopen week hoorde... dat het aanstaande zaterdag internationale cassette dag is. Ja, na de opleving van de oude vinyl-LP schijnt de cassette dan ook weer ineens terug te komen. Nou, in ieder geval de bedoeling van die cassette dag is dat er nieuw materiaal wordt aangeboden... op de, de bekende cassette en die is dan te verkrijgen in speciaal daarvoor bestemde winkels... Nou, ik ben benieuwd hoe dat allemaal wordt. Na de vinyl LP, de cassette die terugkomt... wie weet komt de oude 78-toerenplaat ook weer terug. <laughs> je moet er niet aan denken. Um, Caro Emeralds. meene dames en heren, jongens en meisjes... die is niet alleen populair in Nederland, zoals je weet... maar ook in Engeland is behoorlijk uh, populair. Heeft daar een single laten uitbrengen. Nog niet uit in Nederland. Of het in Nederland om een single uitkomt, dus nog maar afwachten. In ieder geval is dit... De nieuwe single voor Caro Emerald in het Verenigd Koninkrijk. Completely. In Engeland althans en Caro Emerald die begint vandaag met een uh, Europese tournee. Er is uh, afgelopen week op haar website uh, een akoestische sessie verschenen. Wat heet een akoestische sessie? Dat zijn vier nummers. En die kan je gratis downloaden. Helemaal gratis voor niks. En uh, als je de tijd verlient, kan je ook nog een video's bekijken van die akoestische se sessie. Caro Emeralds dus... Als je fan bent, dan had je dat natuurlijk al lang geweten dat er akoestische sessies eh, gratis gekregen waren. Maar wel interessant om eens een keer te horen hoe de liedjes in de akoestische versie klinken van Caro Emerald. Complete wat je dus van de woorden. Dit komt uit Schotland. Kepper Kylie, de naam van de band. Ga er mee.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 Come through the dance, the dance, the dance, the dance, the dance, the dance, dance, dance, dance, dance, the dance, dance, dance, dance, dance, the dance, dance, dance, the dance, the dance, dance, the dance, dance, dance, the the dance, the dance, dance, dance, dance, ik maak het anders, ik maak het anders,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 Zo bent hij al, uh, bestaat sinds 1980. Kapakai, de naam van de band. Kapakai, zomaar zou je dat eigenlijk moeten uitspreken. Op zijn schot. Mm, ben ik niet zo sterk in een schot? En wat ik uh, gehoord heb aan uh, woorden die voorbij kwamen... heb ik ook geen uh, chocola van kunnen bakken. Maar het klonk wel heel vrij allemaal. En als je een fan bent van deze folkmuziek... Oh, at the Heart of It All, at the Heart of It All is de titel van de nieuwe CD van dit gezelschap. Capel Kylie, de Spy set dus. Ik neem jullie mee naar 1979, toen verscheen The Long Run, een album van de Eagles. Je luistert naar de belangrijkste zang van Glenn Frey en in de achtergrondvokalen hoor je Don Henley en Bob Seger... Somebody's gonna hurt someone Before the night is through Somebody's gonna come undone There's nothing we can do You know I'm bad at communication It's the hardest thing for me to do And it's it It's the most important part That relationships have go through And I give it all away Just so I But well, I know, I know, I know, I know that you're gonna be okay anyway. You know there's no right or reason for the way you turned out to be. I didn't go and try to change my mind, not intentionally. I know it's hard to hear, you say it, but I can't bear to stay. And I just know, I know, I know, I know that you're gonna be okay anyway. Always keep your heart. Like be okay anyway. En naar volgorde van opkomst had je dus de Eagles uit 1979 met Hard Egg Tonight. En vervolgens in hetzelfde ritme en in hetzelfde tempo gingen we door met die spiksplinternieuws. Hayim, die vier meiden uit de Verenigde Staten die ook op Lowlands uh, hoge ogen gooiden. Haïm. de nieuwe single die heet The Wire. En een van deze maand dan uh, moet er een, uh, eindelijk dan eens een keer... een album verschijnen van deze vier meiden Haim. De nieuwe single die dus uh, The Wire heet. Nog even een uh, paar huishoudelijke mededelingen zo uh, tussendoor. Um, dat is allereerst uh, John Mayer. Die heeft een nieuwe cd gemaakt. Een hele mooie cd, daar ga ik het laatste uur wat uh, van draaien. En die cd die kan je binnen, kan je krijgen... Maar dan wil ik wel weten van je, geef mij de titel van die cd. En als je die titel van die nieuwste cd van John Mayer naar me mailt... dan, uh, dan kom je in de, de, de, de lood, grote loterij te zitten. Dan maak je kans op het winnen van die cd John Mayer. Dus wat is de titel van die nieuwste cd van de man? En dat antwoord kan je melden naar de nachtgingtanders.nl. De nachtgingtanders.nl. Dit uur heb ik nog een aantal aantrekkelijke opnamen voor je... uit eigen archief. Er is dadelijk een historische opname uit het oude Denk en Henk archief. Een opname uit het Spekers met Koppen archief. Dat is ook alweer van een paar jaar geleden. En dit is heel recent. Vanaf afgelopen week. De groep The 1975. Die waren onlangs terras bij het, ochtend, het programma van Giel... Vorige week woensdag was dat. En toen coverde ze dit nummer. And you've been so good to me. You give me everything. And you've been so good to me. You give me everything And You've been so good to me En als je zoiets hoort, dan denk je bij jezelf... waar ken ik dat ook alweer van, want het origineel is totaal anders. Dat is een, uh, ja, een, een, een dance-hit, So Good To Me, uit, uh, gemaakt door Chris Mellencheck heeft daar op dit moment een hele grote hit mee, wereldwijd. En dan wordt ineens als een heel gevoelig nummer gemaakt door... Uh, de Britse rockband, The 1975, die waren nog op Lowlands... maar ze waren ook vorige week woensdag bij het ochtendprogramma van Giel... waar ze dit, deze hele ingetogen versie maakten van dat uh, wereldsucces. So good to me. Laat ik nog meer eigen opnamen. Oh, maar eerst deze. Van een man die in november naar Nederland komt voor een aantal optredens. Onder andere in Utrecht. Nijmegen zal ook van de partij zijn... En Amsterdam Jamie Callum Right now the world looks so exciting, but that first run, it feels so cold the air up there looks so inviting. you'll do the rest when you the pictures they stay in your hands. it's like a memory you don't the architecture face to the unknown. Nothing, you're not the only one singing, singing, trying to bring to life your dreams I tell you for nothing, you're not the only one who Het was een momentum voor Jamie Cullum. Wat ik al zei, de man komt naar Nederland toe. Het optreden zal plaatsvinden begin november. De optredens 11 november. Dan zal die verschijnen in Vredeburg-Leidse Rijn. Een dag later in de Vereniging in Nijmegen. En woensdag de 13e Paradiso Amsterdam. En de nieuwe single van Jamie Cullum heeft als titel... You are the only one... De nacht ging het anders bij de vader op Radio 1. Dit is een familie aangelegenheid. En zij noemen zich Cornelius Brothers and Sister Rose. I'm never gonna be alone anymore. Uit de jaren zeventig. van een groep familieleden. Ze komen uit Florida. En wat ik net heb gedaan... heb ik nooit eerder op een cd gezien. Maar ook digitaal ben ik het nooit tegengekomen. Van een oude langspulplaatje. Wel, vinyl. dat hoor je ook nog eens een keer voorbij komen. Hier in de nacht, ging het anders. Cornelius Brothers and Sister Rose... uit het begin van de jaren 70. 72 om precies te zijn. I'm never gonna be alone anymore. Dit is Nederlandse muziek. Het komt uit een archief. Nou, je heet een archief. Het archief. Het Vara-archief. Het denk- en Henk-archief. Back to Basic, de naam van de band. love Like everybody else. No Ring no wedding bells. There's no point in living to basic. and Leave me alone. Oké. Okay. <laughs> en ze traden op in 1997 bij het programma van Henk Westbroek, Denk en Henk, Radio 3, tussen de middag. Herinner je dat nog? Back to Basic. Bent die bestaat nog steeds. En 28 september dan zullen ze een optreden geven. Zaterdag 28 september zullen ze een optreden geven in Etelleur, Café de Klomp. En daar kan je ze beluisteren. En dit is Rob de Nijsen, ook live. Het is geen angst die ik altijd voel, maar soms opeens, zomaar in de stoel, zucht ik zachtjes, zingend in mezelf. Oh, laat me niet alleen, het is zo stil dan. Oh, laat me niet alleen, daar is niks aan. Soms is het net alsof ze weggaan, bijna iedereen. Oh, laat me niet alleen, laat me niet alleen. Jou? Zou ik missen ook waar ik van hou. Durf het bijna niet te zeggen. Vandaar dat ik het zie. wij laat me niet alleen. Is zo stil dan.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 te weggaan bijna iedere dag laat me niet alleen laat mij niet alleen wou laat me niet alleen laat me niet alleen oh rob the live in Spijkers met Koppen en dat gebeurde 12 februari 2011. Dan had hij net een nieuw album uitgebracht, geproduceerd door Daniel Lohuus. een van die nummers was laat, me niet alleen. Cabaret nu, zo dadelijk hoor je Erik Herfst. Mijn eerst Jaap Fischer, cabaret uit de jaren 60. Als je een meisje hebt, een meisje hebt, een meisje hebt, hebt gehad, denk je helemaal niet.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 je troostend met de gedachte dat zij, dat zij het wel even rot zal vinden. Maar ze heeft zoveel vrienden. En thuis op je kamer voel je je alleen. Je ogen staan vol water. Er kruipt iets langs door en over je heen. Dat is je kater, je kater, je kater. Dat is je kater. Je kater, je kater. Als je een vijfje hebt, een vijfje hebt, een vijfje hebt gehad. En je bent door de drank niet meer helemaal je dat. Moet je toch alleen op huis aan. Want je meisje zal dan niet meegaan. Rij je zorgvuldig op je fiets. Over elke stoeprand heen. Dan vind je je geweldig knap, maar een smeres dus denkt meteen Die heeft een vijfje, een vijfje, een vijfje gehad. Die heeft een vijfje, een vijfje, een vijfje gehad. En voor je dan naar huis mag moet je even langs het bureau. En daar zeggen ze dat je dronken bent. Toen bedenken ze het zo. Je bent alleen maar aangeschoten. Je staat al zeker op je eigen benen. En als je thuis zo wakker wordt, de middag na die pret. Om een uur of één of later. Wie zit er dan te wachten op het matje voor je bed? Dat is je kater, je kater, je kater. Dat is je kater, je kater, je kater. Hallo. Pardon. Hallo.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 Met mij, me, je oude drinkenbroeder, hè. <laughs> uh, je spreekt met... Uh... Uh, ogenblikje, dan moet je me niet gaan haasten. <laughs> je spreekt met... Uh... Hey, zeur nou niet, ik kom er toch heus wel op. <laughs> uh, zeg, uh, klinkt mijn stem niet bekend? Zou je niet bereiden? <laughs> nee, nee, die eerste letters weet ik ook niet. <laughs> Waanzin, ik heb een eigen naam toch zeker? Nee, wacht even, het ligt voor op mijn tong. Ik heet... Uh, Joop, hè, hè, we zijn er. Met Joop. Hoeveel Joopen ken je dan? Joop van Sande, inderdaad. Ja, hoe kon ik het vergeten, hè? Joop, van Joop van der Sande. Maar dan moet je een beetje duidelijker praten. Uh, ja, ja, maar niet zo hard. Hè? Ik ben nog een beetje duf van gisteravond, weet je wel.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 Nou, nou, nou, laten we over iets prettigers praten, Kees. Hoe vond je vrouw het feest? Hoe bedoel je dat ik dat moet weten? Is dat... Nee, dat bestaat. Kees, misschien waren we wat moe van het feest, en zijn we wat gerust. Kom oh, nou, Kees, je weet toch hoe ik over je vrouw denk, hè?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 <laughs> First time I called you, girl, they said you wasn't home. And the second time I tried it, they said you want to be left alone. We had lover's call, yes we did. Like all lovers do. Ready to make up. Zo uit de jaren 60, je Chuck Woods met Seven Days to Long. En ook uit de jaren 60 waren de bijdragen van Erik Herfst en Jaap Fischer. En zo dadelijk hoor je... Noord Jones in een duet.